Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... begint vandaag het allerlaatste proces... dat tegen de Kroatische serviër Goran Hacic. Daarnaast begint de oud bosnisch servische leider... Radovan Karacic aan zijn verdediging. Hacic was van 92 tot 94 leider van de Krajina, een republiek die door Servische Kroaten inzijdig was uitgeroepen nadat Kroatië zich in 1991 van Joegoslavië had afgescheiden. Hacic wordt beschuldigd van moord, marteling en deportaties. Het proces tegen Karadžić begon bijna drie jaar geleden, maar pas vandaag begint hij aan zijn verdediging. Hij wordt verdacht van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.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 De moorden staan bekend als het bloedbad van Trelef. Tijdens het regime van generaal Lanousse ontsnapten 29 Argentijnse opstandelingen uit de gevangenis. Van hen werden er 19 weer opgepakt en vastgezet op een marinebasis bij de stad Trelef. 16 van de gevangen opstandelingen zijn later gedood bij een zogenoemde mislukte ontsnappingspoging.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 Het Renze Klamer. Twee minuten over vijf is het en u luistert naar het laatste uur van het programma Dit Is Nacht. We zijn al vanaf twee uur hier bezig op Radio 1. Ik kan me bijna niet voorstellen dat u al die drie uur al gehoord heeft. Maar mocht dat zo zijn, dan uh, geniet ook nog even van het laatste uurtje. Dit uur uh, bestaat voor de helft uit de muziek en voor de helft uit de interviews. En die interviews die, uh, beginnen om half zes. En dat is dan met uh, twee christelijke hulpverleners die om de een of andere reden ooit het idee hebben gehad om naar het buitenland te gaan. Zich daar te vestigen en, uh, en mooie dingen te doen. En uh, dat is er uh, vandaag is dat er eentje uit Haiti en eentje uit Egypte. En dan gaan we eens even bekijken wat zij dan precies daarvoor werk doen. En ook natuurlijk uh, hoe de situatie in het land is. Haiti weten allemaal nog uh, van de overstromingen. Hoe staat het nu met dat, uh, met dat land? Is, met dat eiland kan ik beter zeggen. Is dat alweer een beetje opgebouwd of is dat nog steeds allemaal ja, uh, uh, rommelig en chaos? En Egypte is natuurlijk ook niet echt het meest stabiele land wat uh, bestaat op deze aarde. Dus uh, genoeg uh, informatieve radio straks uh, om half zes. En voor die tijd is het ja, op een andere manier informatief. Namelijk een beetje vermakelijk met mooie muziek. In dit geval uh, is dat een nummertje uit uh, 1975. En daarna komt Chris Berry. Maar eerst, eerst voor Chris Berry gaan we even uitkijken naar een nummertje. Zo heet het nummertje dan ook. Looking out for number one. Every day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 Barry is dat een uh, nieuwe naam. Je zou denken, klinkt uh, internationaal, maar ze woont gewoon in Nederland. Ze komt, uh, ze komt van Curaçao, dat dan weer wel. Maar is, uh, vanaf haar elfde ongeveer uh, woont ze in Nederland. Maar ja, je hoort wel aan die muziekinvloed... dat het niet alleen maar uh, Nederlands is uh, wat zij heeft meegenomen aan, uh, aan bagage. Dat komt ook echt van die Antilliaanse eilanden... en van verschillende Europese steden waar ze heeft uh, gewoond en gestudeerd. Uh, ze treedt op, ze stond twee dagen geleden nog in uh, Tivoli en, uh, in Utrecht... en treedt in uh, december nog op in Deventer, Den Haag en in Haarlem. Dus als je het wat vindt... Uh, ja, gaat dat zien, mensen. Het gaat dat zien. Uh, de volgende band waar we aan gaan luisteren... Ja, die kan ik eigenlijk op drie manieren aankondigen. Want ze hebben drie namen. Of nou ja, er zit altijd wel één woord in wat hetzelfde is... maar ze hebben dan weer verschillende varianten. Want in uh, Groot-Brittannië en elders in Europa... worden ze wel de Detroit Spinner's genoemd. Of de Motown Spinner's. Dat kan dan ook. Maar wij noemen ze gewoon de Spinner's. Met I'll Be Around. Ook zitten zat, als ze aan door uw haar te drijden als ze prat, dan lekker alles goed, dan lekker alles mooi De wereld in de zonne, als ze lacht, dan doen grappie, maar niet eens een goede baas. Als ze schrikt van een façade en ze houdt je even vast.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 Is van you Dan, dan lek je alles goed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 is De Nacht met Renze Klamer. Clarence Milton Becker Hij scoorde in de jaren negentig een hit met uh, Send Me an Angel. Het origineel uh, van dit nummer, I Wish Someone Would Care, is uh, van Irma Thomas. En in uh, februari dit jaar kwam zijn uh, nieuwe album Old Soul uit. Straks, dan, uh, over een minuut of uh, tien, dan spreek ik uh, twee mensen uit het buitenland... in de rubriek Focus op de Wereld. Daarbij horen hoe het uh, op dit moment gaat in Egypte en in Haiti... In beide landen is uh, natuurlijk uh, behoorlijk wat aan de hand. He, soms denken we dat er in Nederland uh, van alles gebeurt. Maar uh, in Haiti zijn staatsgrepen, dictators en, uh, en natuurrampen eigenlijk uh, meer aan de orde van de dag dan, uh, dan de economie. Want die is er eigenlijk bijna niet. Wat ook weer een probleem op zich is. En Egypte is natuurlijk het hele gedoe uh, rondom uh, de recente president. Die uh, nog maar net zit en alle rommel van Mubarak aan het uh, opruimen is. Die uh, levenslang uh, uh, momenteel zijn gevangenisstraf heeft gekregen. Dat, uh, daar horen we straks meer over. En ook over het werk wat deze twee mensen dan zelf in dat land doen. En waarom ze daar uh, in vredesnaam ook heen zijn gegaan. Dat vraag je je toch ook soms af, denk je. Ja, dan woon je in Nederland. Wat bezielt je dan om, uh, om daar te gaan wonen en werken? Dat, uh, dat straks. Maar eerst nog eventjes muziek. In dit geval van Linda Ronstadt. about the way you look I understand that you were not impressed but I heard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 Maria Menna, samen met uh, Mats Langer, met het nummer Habit was dat. Het is uh, één minuut over half zes en dat betekent tijd voor Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Focus op de wereld. We praten altijd met de hulpverleners in het buitenland. En als het goed is, zijn dat er altijd twee. Uh, nu heb ik wat problemen om, uh, om mijn focusgast uit Haiti te bereiken. Dat is Robert de Vries. Uh, nou, ik hoop niet dat dat uh, wat ernstigs betekent. Ik zal eens even kijken wat er op, uh, op zijn website staat uh, als laatste nieuwtje. Uh, dat is van uh, 10 september. <laughs> nou, Ik hoop dat alles goed is. Robert, als je, dit, als je aan het luisteren bent... Ik heb je gewoon uh, geprobeerd te bellen op je nummer, maar ik krijg een soort toon. Ik heb je ook even gemaild, dus als je iets uh, van je kunt laten horen, dan uh, kunnen we nog even met elkaar praten. Uh, gelukkig heb ik altijd twee focusgasten. Ik heb ook nog uh, Ginger aan de telefoon uit, uh, uit Egypte, uit Cairo. Ginger, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is uh, geen tijdsverschil, toch, Egypte? Nee, nee gelukkig uh, nog niet. <laughs> gelukkig niet. Jullie hebben geloof ik gewoon zo met de maar hier uh, is de klok niet gezet. Ah, oh, oké. Okay. Maar is het dan... Want hier is het half zes. Hoe laat is het bij jou? Ja, hier ook. Oh, oké. Okay. Oh, je bedoelt normaal... wij verzetten de klok in de winter, maar jullie niet, of zo? En jullie gaan de klok verzetten. Ja. En, en wij niet. Ah. Hebben we het niet gedaan. Nee, ik snap het. <laughs> hey, uh, Ginger, jij werkt daar uh, in een... Uh, in een uh, ja, soort een soort verpleeghuis voor ouderen. Uh, ja. al, een, al een hele tijd. Misschien al wel... Uh, ja, wat is het? Uh, een jaar of vijftien? Ja, uh, yeah, eerst gezien hoor. Volgende maand dan ben ik hier uh, 16 jaar. Dat is niet te geloven. En, uh, maar dat huis, uh, dat bestaat dan in... Ja, ook volgende maand is het uh, 12 jaar. 12 jaar? Ja, dus ik ben vanaf het begin met het opzetten ben ik daarbij bij de Jeetje, maar dat is toch echt een... Denk je nooit bij jezelf van uh, man, man, man. Voor ik het weet zit ik hier mijn hele leven. Ja, dat denk ik uh, regelmatig. <laughs> ja. ja. Zit dat erin ook, denk maar, je, dat het, je, dat je dat je hart zo verknocht hebt aan, uh, aan of dat de huis of Egypte of allebei een beetje dat je gewoon nooit meer terugkomt? Ja, nou, ik denk dat ik wel een persoon al weer terugkom, maar uh, nu uh, vooralsnog nee, nee, denk van uh, ja, ik voel die vooral het voelt niet is. Ja, dat is heel lang. Helemaal niet, nee, het gaat er allemaal heel erg snel. Ja. Dus, uh, ik vind het wel heel erg veranderd hier. Ja. Dat kan ik wel zeggen. En het is, eh, uh, ja, ik, ik, het was natuurlijk altijd wel een moeilijk land. Mm -hmm. en, maar nu is het helemaal het gemoedelijke of zo is er af. Ja, zou je dat? Als, als je nou het ik verschil tussen de... Egypte 15 jaar geleden en nu, dan is het minder gemoedelijk? Minder. Ja. Ja, ja hoor, de sfeer is uh, veel harder geworden. Uh, de... Kijk, leven was hier altijd moeilijk voor een heleboel mensen, voor miljoenen. Ja. Uh, nou denk ik vooral ja, aan uh, gerechtigheid, um, armoede, uh, dat was natuurlijk altijd wel al heel erg. Maar het is er nog beslist niet beter op geworden. Nee. Maar uh, er is hier helemaal niemand meer tevreden. Is, uh, het, het is dus nee, niet, uh, het het niet meer zoals het was. Nee, het klinkt eigenlijk ook alsof het niet zo leuk meer is. Ja, dat, dat weet ik niet. It, it, uh, it is ja. Het is anders. Het is heel anders geworden. Ja. ja. Want, want wat, als je nou uh, kijkt naar jouw eigen werk... wat heb jij voor je gevoel de afgelopen 15 jaar voor, voor dat land... of dat kleine gedeelte van Cairo waar jij actief bent echt kunnen betekenen? Ja... Uh, nou ja, ik, ik ja goed, ik denk, ik heb er dus aan, we hebben een huis, of ik kunnen helpen een huis op te zetten. We hebben 25 bedden voor ouderen. Ja. En die mensen die hadden anders niet echt een plek om naartoe te gaan of niemand die voor hen kon zorgen. Nou, dat is heel wat eigenlijk. En, uh, dus ik weet het, wat zeg je? Dat is heel wat eigenlijk. Ja, toch wel, jawel. En, en daar ben ik nog ontzettend dankbaar voor, hoor. Dat moet je niet. Uh, dat is dat is zeker weten. Dat, dat vind ik geweldig en ben ik nog steeds, daar ben ik nog veel daar ben ik blij mee dat ik dat nog, nog kan en mag doen. Ja. Uh, maar de omstandigheden hier in het land, uh, dat dat verandert. Oké. Okay. Verandert, ja. Oké, okay, maar en, en heeft dat dan uh, heeft dat te maken zeg maar, met, met, het, uh, met het gedoe rondom de aftredende president Mubarak... die nu levenslang zit en, en de nieuwe president en de onrust die daarmee is? Was het onder Mubarak, ja. ondanks dat het dan toch ook niet echt helemaal joven was... Dat een soort, soort van stabieler of zo? Ik verstand het laatste niet wat je zei. Of het misschien dan... Uh, zeg maar, Mubarak heeft natuurlijk een hele tijd gezeten... en er was veel op aan te merken, maar het was wel gewoon ja, één, één stabiele uh, leider... Ja. Is dat ook bepalend voor de sfeer in het land? Dat nu vanwege al die wisselingen, dan weer de, de krijgsmacht die het voor het zeggen heeft... dan weer nu een nieuwe president? Versterkt dat dat gevoel van onrust? Uh, ja, ik denk het ook. Ik denk het wel. Oh, en daarnaast heeft de president hier uh, allemaal beloftes gedaan. En hij heeft zelfs zichzelf ook wel een beetje in de nesten gewerkt. Want hij heeft gezegd van uh, vanaf het moment dat ik president ben binnen honderd dagen... Dan ja. Ja, heeft hij heel veel beloft gedaan wat hij bereikt zou hebben, maar dat heeft hij dus allemaal niet. Oh. En ik denk van, dat had hij ook nooit waar kunnen maken. Dat, dat kan dat nog kan gewoon niet. Nee. Dus daar zijn mensen heel erg ontevreden over. Uh, er zijn hier mensen vrijgesproken die echt wel betrokken waren bij uh, zijn geweest. Dat er heel veel mensen zijn omgekomen tijdens de revolutie. Ja. En die mensen zijn vrijgesproken. En het is nu een jaar geleden dat er... Uh, um, bij een demonstratie van christenen... Dat die verreden zijn door hen. Ja. Nou, de mensen daar verantwoordelijk voor... Die zijn ook vrijgesproken. Dus ja, weet je, dat kan... Dat, dan, dan, mensen zijn zo boos. Mensen zijn boos en zo gefrustreerd. En, en ja, weet je... Ik las gisteren dat er... Ehm... Um, um, Iets van 88 mensen in die 100 dagen uh, gemarteld zijn door de, in, in de nieuwe regering. En 100 mensen nog zijn omgekomen door het leger of politie. Dus ja, dat is wel heel is heftig. Is het hier nou beter op geworden? Nee, ik denk het niet. Nee. nee, dat lijkt me ook niet. En dan is het ook nog zo, want er is dan een soort aanklager of zo. Die, die, die, uh, en, en, en die heeft er dan voor gezorgd dat al die uh, verantwoordelijken van de regering van Mubarak destijds of van die krijgsmacht die er verantwoordelijk waren voor die ja. opstandelingen... dat die zijn vrijgesproken. Ja, er is, uh, ja. Er is een rechtszaak geweest. ze zijn, uh, of zo. zijn uh, vrijgesproken. Ja, en daar, ja. En, en daar is iedereen Bedankt. ontevreden over. Ja. Ja, ja, en terecht. En uh, afgelopen vrijdag was er weer een demonstratie... die uit de hand is gelopen. En dat snap je ook ook niet. Er gaan mensen met elkaar op de vuist. Ja. En aanstaande vrijdag is er weer een demonstratie. Dus het <laughs> blijft bezig. Ja, maar dat, dat is voor jou ook wel aan de orde. Kom je dat tegen, zeg maar, als je op weg bent naar jouw werk? Ja hoor, ja. Tenminste, op vrijdag, ben ik, uh, vrijdag en zaterdag is mijn weekend. Ja. Maar uh, ik ga op vrijdag altijd naar de kerk. En ik ga naar een uh, kerk, naar die grens, naar het ja, aan het Cafrierplein. Ja, oké, dat is dat bekende plein. Vrijdag... Ik, hoor, ik hoor mezelf drie keer, geloof ik. Hallo? Oh, ik, ik, ik hoor jou goed. Dat is dat bekende plein, hè? Okay. Het Cafrierplein. Ja, ja, ja. Dat is het bekende plein, ja. Oké. Okay. En um, ja, dus dan ga ik mij toch maar niet naar de kerk. Het was weer een goede beslissing. En, uh, maar door de week gisteravond, kon ik er wel naartoe. Door de, door de week dan was er niet... <laughs> dan gaan mensen nog niet met elkaar op de vuist. Nee. Maar het is wel lastig, ja hoor. Het is wel lastig. En je moet ook de hele tijd... Toch wel opletten van, is er ergens iets aan de hand? Uh, kan ik daar wel of kan ik daar niet naartoe? dan moet je wel steeds over nadenken. Hè. Dus het is een beetje lastig, ja. ja. Hoe, hoe is dat uh, in jouw... Uh, ik, ik bedoel, ik neem aan dat je daar na 15 jaar ook een aantal uh, vrienden hebt uh, in Egypte. Hoe, hoe is de sfeer, zeg maar, onder elkaar, onder mensen? Is, is dat dan ook een beetje ontevreden, angstig? Kan het ook nog wel gezellig zijn? Um, nou, het is mensen... Het geeft heel veel onzekerheid... En uh, uh, mensen zijn ook wel, nou, bang. Uh, mijn, mijn meeste goede vrienden, dat zijn uh, christenen. Ja. Yeah. En uh, ja, dat wist ik. Mensen zijn zich er heel erg van bewust, van dat het allemaal niet zo goed gaat. Mensen, christenen zijn ook, ja, toch wel heel erg bang dat het voor hun nog veel moeilijker gaat worden. Er moet nog een nieuwe grondwet geschreven worden hier. Ja. Yeah. En uh, de kansen zijn groot dat, dat christenen daarin toch ook minder, goed, uh, ja, minder rechten zullen krijgen. Of minder vrijheid. Ja, sowieso ben ik eigenlijk wel dus benieuwd. zijn... Ja, ik, ik, ik, ik wou zeggen, ik ben sowieso eigenlijk wel benieuwd hoe het voor jou is om daar als christen te leven. Want ja, het staat toch niet echt bekend als het land met, met natuurlijk, uh, wat is het, 90% uh, ja, is islamitisch. En de koptische christenen worden vaak onderdrukt. Het lijkt me niet het meest makkelijke ja. land om als christen te leven. Ja, ik persoonlijk... Ik heb nog geen last of zo. Ik ben wel één keer... Ik ben één keer uitgescholden. Dat was dan... als schelde van... Oh, dat is een christen. Door een stel jongens op straat. Denk, ja... Dus ik zei, ja, hallo, gaat het? <laughs> en klaar. maar... Um, Lekker nuchter. Ja. Kijk, je voelt... Het is... Kijk, ik zelf nu op dit moment... ben nog steeds... Ik word ook vaak gezien als de buitenlanders. Okay. Uh, maar dus... Dat is misschien de eerste, uh, hoe mensen mij zien als een buitenlander. En dan punt twee, oh ja, het is ook christen. Maar ja. ik denk, voor de christenen hier is het heel erg moeilijk. Um, uh, de meisjes, christenvrouwen en meisjes dragen geen sluiers. En je kunt zeggen dat als je, alle, bijna alle moslimvrouwen niet dragen sluiers hier. Ja. Dus je valt meteen heel erg op als je dat niet doet. Uh, de meisjes worden hier uitgescholden of, of uitgejouwd. Dus er worden gezegd, je bent slecht en... Uh, wacht maar binnenkort, dan, dan gaan we jou verplichten een sluier te dragen. Uh, nee, het, is, het is erg, het is echt ja. erg. Ja. Jeetje. En uh, ik zelf hier woon in een gebouw met mensen die, uh, alle, met een hele grote familie hier. Dat is, dat, en ze zijn geen christenen, maar ik heb volstrekt geen last hier. Nee. De, alleen maar hele aardige, gezellige, vriendelijke mensen. Oké, okay, en, is, en is het dan ook wel eens dat je echt kunt praten over geloof, of gebeurt dat niet? Uh, uh, heel moeilijk. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, ja, uh, uh, yeah, maar dat is lastig. Dat is lastig, omdat, want be, begin ja. jij er wel eens over... of is dat eigenlijk sowieso niet echt een onderwerp van gesprek in Egypte? Uh, je, ja, maar ook niet, is geen onderwerp voor de telefoon. <laughs> nee, dat, dat, dat begrijp ik. Maar spreek je ze alleen telefonisch? Nee, ik bedoel, in dit gesprek. Ah, oh, oké. Okay. Oké, okay, want dat is wat lastiger. Dat, dat ligt lastig. Uh, nou, het is beter van niet, ook voor de veiligheid om daarover te praten. Oké, okay. nou dat geeft wel aan hoe, uh, hoe, hoe de situatie dan, uh, dan daar zeg maar, is. Yeah. Hey, kun, kun jij eens even als we naar jou, jouw eigen werk gaan? Hè? Uh, sowieso, ik denk dat ik het jou eens eerder gevraagd heb... maar de luisteraar die nu luistert, die weet het vast niet. Uh, wat uh, bezielde jou ooit, zo, zullen mensen soms denken om ooit naar Egypte te gaan? Um, ja, dat vond zelfs ook wel eens aangesmaald. <laughs> um, ik heb altijd iets willen doen. Van, ik, ik was, was verpleegkundige en ik was heel ja, blij of tevreden in Nederland. Goede baan, leuk huis, familie, vrienden. Maar ik heb altijd iets gehad: van nee, er zijn zoveel mensen die, die, het, die het niet goed hebben. En uh, daar had ik altijd een gevoel over van, dat voelde ik me niet fijn onder. Ik denk nee, ik wil iets doen voor mensen die het gewoon heel hard nodig hebben. Yeah. In Nederland, loopt het allemaal wel. En er is alles en uh, dat zit allemaal wel goed. Um, ik denk nee, ik wil ergens naartoe waar mensen het gewoon nodig hebben. En, nou ja, dat is een heel lang verhaal. Ik heb het dus geworden, maar ik ben dus hier terechtgekomen. Ja. Yeah. En, ja... Um, yeah. Is, is, is het een goed leven in Egypte? Heb, heb je het goed daar? Of, of, of blijft het echt een soort opoffering? Ja. Ja, het, het, het, ja, het blijft een opoffering. In die zin van je, je familie, je vrienden, zitten te ver weg. Uh, maar ik, ik, ik ervaar het niet van... Oh, wat is het erg. En oh, oh, wat moet je zien wat ik doe. Ik vind het wel vreselijk leuk wat ik doe. Ja. En uh, kijk, het is... Het is anders. Ik, uh, volgens mij heb ik het wel verteld. Van, ik heb nog steeds geen uh, centraal gas. Yeah. Ze hebben nog steeds gasflessen hier, het waar ik woon. En er is hier een schaarse nu ook aan gas. Dus ik zat laatst een paar dagen zonder gas. Dus dat, ja, dat is dan wel een opoffering. Ja, yeah. <laughs> is bijna vergelijken met een en, camping um, Ja, zoiets. En... Um, ja, het is een opoffering, maar het is, ik, ik heb er wel geen moment spijt van gehad. Nee. nee. Wat, wat is nou, het? Als, als je nou eens even terugkijkt op die 15 jaar... wat is nou het, het mooiste moment wat jij hebt meegemaakt? Of is dat een hele moeilijke vraag? Um, ja, er zijn een heleboel mooie momenten. Ik, ik, ik denk toch wel het huis, dat we dat, dat we dat hebben mogen opzetten... en dat daar mensen verzorgd worden en dat we tegelijkertijd mensen opleiden... om voor oude mensen te zorgen... dat ze een baan hebben. Ja. Um, ja, dat, dat, dat vind ik nog steeds geweldig. Ja. ja. Zeker weten. En dan bedoel je met name Ja, de... ik, ja dat moet ik ook zeggen. Dat, ja. je, dat is eigen roem. Maar ik, hm. ik ben hier... Um, werk met de Christian Medical Fellowship samen. Ja. En uh, die hebben mij twee jaar geleden... Elk, elk jaar hebben ze aan het kerst dus een heel groot feest... Mm -hmm. En dan, dan eren ze ook iemand, of dus dan krijg je een erenreis of zo. Ja. En die heb ik gekregen twee jaar geleden. Zie, dat, dat vind ik nog steeds ontroerend. Dat vond ik heel mooi. Oké, okay, maar dat, dat was een soort van... Als dank... Ja? Ja, als dank voor mijn inzet hier voor de, voor de Egyptische maatschappij. Dat, dat, ja, dat, dat, dat vond ik heel mooi. Een soort, echt een waardering voor jouw werk is dat ook? Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is altijd uh, goed om te horen. Ko komen jouw familie en vrienden ook wel eens langs in Egypte? Boeken ze dan even een... Uh... Nou, veel te weinig. Ja, veel te weinig. <laughs> <laughs> en, ja, en... weet je, dat, in het begin komen mensen natuurlijk veel vaker. En, en dan na een tijdje dan is het zo van... Uh, nou, ja, dat is wel... Uh, ja, Nel die woont gewoon in uh, Egypte, zo is dat. Ja. En uh, dus het is voor hun er een beetje af. En het is, ik snap het ook wel, het, niet iedereen vindt het nu prettig om hier te komen. Dat snap ik wel. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Je ja, moet je veilig voelen. En het is nu niet op dit moment van, ik ga hier lekker op vakantie. Dat is gewoon niet zo. Nee, dat begrijp ik. Alwel, ja, sommige delen kan het ja. waarschijnlijk wel. Maar met name in Cairo is het uh, misschien iets minder verstandig. Ja, en het is over het geheel niet allemaal... Ja, het is wel veiliger. Ik leg uh, gasten volgende week. Dus als we nu luisteren... Worden ze meteen afgeschrikt. Want, jij, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Heb jij, wat je zegt aan familie en vrienden. Heb jij, uh, heb jij kinderen? Heb je broers, zussen? Wie, wie zouden er dan langs kunnen komen? Uh, ja, ik... Uh, kinderen? Nee, dat heb ik niet. Nee. Uh -huh. um, ja, broers of zussen. Of uh, mensen uit de gemeente, ja. Of uh, andere bekende vrienden. Ja hoor, lijkt me leuk als ze langskomen. Kijk, uiteindelijk kun je nooit echt helemaal alles overbrengen. Hoe je dingen... Hoe je het ervaart of hoe je dingen ziet. En als mensen het allemaal zelf zien. Ja. Ja, dan, dan is dat anders. Dan gaat het meer leven. Ja. Ja. Dat, dat ja. lijkt me ook wel lastig soms. Want dan kun je eigenlijk. Heb je ook een soort. Ja, hoe zeg je dat? Dan heb je wel contact met mensen in Nederland. Maar dan kunnen ze nooit. Tenzij ze dan naar Egypte komen. Nooit echt zien wat je doet. Ja, het is jammer. Ja, dat is zo. Ja. Het kan ook een soort isolement worden. Ja. Dat Nee, dat niet. Nee. Nee Nou, daar ben ik blij om. Hey Nelly, wat, uh, ja. wat krijg je eigenlijk mee, uh, uh, Ginger moet ik zeggen, wat krijg je mee uit Nederland eigenlijk? Volg jij het nieuws een beetje hier? Is, is, is, zijn er dingen die jij opvalt, of ben je eigenlijk veel te druk met jouw werk om dat een beetje in de gaten te houden? Nee, eigenlijk. Oh Via het internet. Ja. Of uh, tenminste op de COPPA of via de Radio Nederland de Wereldbomroep Nieuws, krijg ik ook per e-mail. En uh, met Nederlands nieuws, ja, dat is het wel een beetje, ja. Ik denk, daar zijn we zijn toch allemaal mee bezig. <laughs> ja, toch wel? Ja, weet je, ik las gisteren, ja, dat was dan niet in Nederland, die meneer die dan uh, vanaf of een kilometer hoogte uit zo'n capsule is gesprongen. Oh ja, ja. En uh, ik denk, boel. nou, dat is leuk voor hem. Maar ik denk, nou ja, zeg, <laughs> ja, is, dat is zo volstrekt vreemd van wat er hier gebeurt. Ja, dat is <laughs> Ik altijd geld, zeg, niet betaalt dat. Ja, ja die kunnen we ja. hier wel gebruiken. Ja, ja dat, dat is wel een gedachte die ik me voor kan stellen. Ja. Het was volgens ja. mij op, op 39 kilometer sprong die van net niet uit de ruimte uit uit een of ander dingetje naar beneden. Dat was de hoogste parachute sprong, ja. de hoogste vrije val ooit. En, en, en toen zag ik nog een klein interview met hem dat hij zich dan van nederig voelde dat hij toch wel hoopte zijn familie weer te zien. En ja, je kunt ook niet springen. <laughs> maar goed. Ja, maar ja, dat is dat is de mens hè. We willen graag een koors en hoger en beter en verder en meer. Ja. ja, inderdaad. Ja, terwijl soms aan de basis misschien iets meer gewerkt moet worden. Ja, ja. ja. Dat is leuk. Nou, ja, Nederland. Nieuws. Verder. Uh, ja, ik volg het niet heel erg. Ik het wel een beetje gevolgd. En nu, nu verder. Ja, een beetje inmatig volg ik het. Ik lees de krantenkoppen. Ja, precies. Stem je eigenlijk ook in Nederland? Dat mag toch nog wel, of niet? Ja, ja, ja. ja dat was wel de bedoeling, maar ik was te laat met mijn papieren uh, op te sturen. Dus het is niet gelukt. Hmm. En als, nee, je, als je had mogen stemmen, waar, durf je te zeggen waarop je gestemd uh, zou hebben? Uh, ja, dan, ik denk dat ik op de ChristenUnie gestemd zou hebben. Maar op wie, dat weet ik niet precies. Oké. Okay. Maar wel, wel op de ChristenUnie, ja. Niet per se op Arislop? Slob. Wat zeg je? Ik zeg Ik zei, niet per se op Arie Slob, de lijsttrekker. Nee, dat, denk, dat weet ik niet. Dat ken ik niet zo goed. Nee, oh. ik ken wel Elfstena, uh, dat is een groot woord, Gertje Jan Segers. Ja. Want die heeft hier ook nog eens een, uh, een tijdje gevonden. En dat heb ik al een paar keer ontmoet. En daar lees ik afgelost van. Dus ik heb een grote kans dat ik op hem gestemd zou hebben. Ja. Precies. Je, je volgt het dan een beetje aan de, aan de zijde en je ziet zo'n zo Red Bull Parachutesprong. Zijn er ook leuke... Ja, dat is misschien een beetje een kulvraag hoor. Maar ik, ik, even, ik, ik probeer gewoon even een beeld te vormen van hoe jouw leven daar ook naast je werk eruit ziet. Kijk je ook televisie daar? Hebben ze ook programma's die vergelijkbaar zijn met televisieprogramma's in Nederland? Um, nee. Ja, ik kijk wel in televisie, maar ik... Um moet het heel erg inspannen om de Arabische televisie te volgen. En, eh. Uh, dus daar kijk ik niet zo heel veel naar. En, um, er, er zijn wel Arabische zenders, en die worden volgens mij. Kom die, komen die uit Libanon. Oh, of, yeah. of, geloof ik. En, maar die hebben heel veel buitenlandse films, dus daar kijk ik meer naar. Ah, oké. Als ik kijk, als ik kijk, ja. Dus je kijkt niet zoveel televisie. Ik heb programma's, dat vind ik dan wel weer grappig. Uh, uh, Arab Idols, dat ken, ken je dan, yeah. dat kun je misschien even voorstellen. Nou, dat heb je dan hier ook, dat vind ik wel heel grappig, dat mensen dan ook uh, even gaan zingen of zo. Ja. Yeah. En uh, dat vind ik wel heel grappig. Ja. Yeah. En... Um ja, en als ik niet naar de kerk kan, dan kijk ik naar de kerkuitzending. Die wordt hier ook met tv, dat is dan ook via de satelliet, wordt die uitgezonden, de dienst. Dus oh, ja. daar kijk ik dan ook naar. Ja. En, ja, en in welke taal is dat dan? Want je zegt, ik heb moeite om de Arabische zenders te volgen. Dat betekent dat je, dat je maar beperkt Arabisch spreekt? Nee, nee, de kerk is wel Arabisch hoor. En uh, ik kan het wel volgen, maar soms dan... Uh, uh, de afgelopen zijn vaak allemaal in het uh, standaard Arabisch. Of dan is het erg, heel erg specifiek. Dan gaat het allemaal over uh, politiek en zo. En dan denk je, dat, gaat, dat is net iets te moeilijk. Maar ik ga weer wat Arabisch leren. Dus dat gaat weer allemaal goed komen. Ja, ga je dat bijscholen? Ja, ik ga hoe, hoe gaat het dan? Ga je, ga je op een cursus dan? Uh, nee, ik ken iemand, zij is uh, lerares, uh, Arabisch, ik ken haar al jaren. En steeds, dan, uh, af, dan neem ik even weer een periode, dan neem ik les bij haar. Ja. En uh, word, dan word ik weer wat wijzer. Ik begrijp het. <laughs> Zo kun je na 15 jaar toch nog een hoop leren. He, heb je, heb je uh, ja, mensen nooit... Voor... En mensen zijn ah. nooit te oud om te leren. Precies. He, heb jij nog doelstellingen voor jezelf voor de, voor de komende jaren? Of, of, of is jouw? want ik begrijp eigenlijk, uh, ik heb jou natuurlijk een aantal keer gesproken. Jou, jouw werk is best wel iets, het is heel mooi om te doen. Het is ook wel, uh, ja, de, de, de mensen die komen en die gaan in dat, in dat tehuis. Dus het is niet zo dat er per se heel ja. veel verandert. Uh, is, is, blijft het dan ook zo constant? Of heb jij nog zoiets van, hé, hey, ik wil beginnen nog groter of iets anders doen hier? Of blijft het gewoon altijd hetzelfde? Nee, ja, ik zou... Kijk, als het het zelf zou blijven, dan, dan is het ook goed. Ik, gelo ik heb geleerd, hier denk ik, om trouw te zijn in wat je doet. En zolang uh, ik weer iets dat dan mag doen, dan wil ik dat ook doen. Ja. Maar als we groter zouden kunnen, ja, ik zou dat zo graag willen. En, dus, en, en, en buiten de stad, we zitten in een hele grote... In een, in een volkswijk, en... waar, ja, overbevolkt is, zeg maar, en dan... We hebben soms bewoners die ook niet heel rustig zijn. Dus die, die, ja, die, die soms schreeuwen. Dat komt het, ja, door de, de ziekte die ze hebben, door de dementie. Of, ja, en uh, we hebben vorige week hebben we echt vreselijke ja, problemen gehad met de buren. Oh ja. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, en wat ik denk, ja, dit kan eigenlijk niet. Dit kan gewoon niet in zo'n woonwerk dat we een verpleeghuis hebben. Zo nou, dicht op alles. Maar wat gebeurde en er dan ben, concreet waardoor de, de ruzie ben. kwam? Sorry? Wat gebeurde er dan concreet waardoor er een ruzie ontstond? Uh, ik vond het nog altijd niet. Het heel erg. En hij krijgt wel medicatie om rustig te, te blijven, maar dat, ja, dat hielp niet. En uh, dus die manier was heel erg aan het schreeuwen. Dus op een gegeven moment zijn de buren na, stenen gaan gooien naar ons. En mensen stonden op de stoep. Het ja. is ook een vurig volkje hier. Zijn en, stenen uh, gaan gooien? Ja, dus ja. dat klinkt nogal heftig. Ja, dat was het ook. Ik was er niet bij, ik, maar ik, het, uh, ja, ik heb het gehoord. En, uh, dus ja, het is, mijn, het is een harte wens om een gebouw te hebben buiten de stad. Ja. Um, en lekker een tuin met mensen. En mensen kunnen nu ook helemaal niet naar buiten. We zitten al, ja, op een vierde en een zesde verdieping en uh, mensen kunnen niet echt lekker naar buiten. En een plek met een tuin, heerlijk, lijkt me zo geweldig. Nou ja, ik, uh, ik zou niet weten hoe. We hebben geen geld daarvoor. En uh, ja, ik, ik weet het niet. Want ho hoe komen jullie aan geld op dit moment? Uh, nou, we hebben wat inkomen van, uh, van de bewoners, van wat, wat ze betalen. Maar dat hangt natuurlijk vanaf wat ze kunnen betalen. Ja. En veel ja, ja, fondsen werven, en dat doe ik dan ook. Maar dat vind ik een, een vreselijke klus, heel ja. lastig en niet makkelijk. Nee, dat begrijp ik. Is het niet ook een idee bijvoorbeeld om gewoon een, een, een, een website te beginnen... of iets waar je iets meer kunt laten zien van wat je doet? Ja, ja maar dan zit je weer met het punt van de veiligheid. Dat het... Ja. Ja, daar is... moet je weer goed over nadenken. Ja. ja. Want kun je eens, of uh, moet je maar even zeggen of dat kan hoor, want ik, ik, uh, ik begrijp dat niet helemaal. Maar kun je aangeven hoe dat dan precies, waarom die veiligheid dan in gevaar komt? Is dat uit te leggen of uh, liever niet? Um, nou, nee, dat, ik zal je al een mail zien. <laughs> ja, serieus. Nee, dat uh, ik denk beter ik beter om niet over te praten met de telefoon. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat, geeft wel, uh, dat geeft wel genoeg aan. Hey, staat, er, uh, uh, staat er de komende week nog iets, uh, iets bijzonders bij jou op de agenda? En dat kan ook gewoon behalve je werk een, een leuke verjaardag zijn of een Egyptisch feestje? Um, ja, nou, ik krijg bezoek. Nee, zo. En, en wie, wie komen oh, er uh, op bezoek? Uh, er komt een hele goede vriendin, die heeft zelf hier al jaren gewoond. En die komt hier vrijdag uh... Een week. En dan komen een paar dagen later nog een paar mensen uit mijn gemeente in Amsterdam. En uh, dus het is allemaal heel leuk. Ja. Ja, en nog een uh, vriendin die hier gewoond heeft, die komt komen niet allemaal bij mij logeren. Hoor. Dat kan niet. <laughs> maar dus dat is wel heel leuk. Daar heb ik wel een vriendin. En die zitten dan ja. in, een, in een hotel in de buurt of zo? Ja, één vriendin blijft uh, hier logeren. En uh, de rest die gaan uh, naar een hotel of bij andere uh, Nederlanders logeren, ja. ja. En gaan jullie dan uh, vooral lekker kletsen... of ook uh, allemaal Egyptische uh, culturele dingen doen? Ja, ik ga... Nee, we gaan... Ik ga, met name de mensen uit mijn gemeente... die ga ik wel heel veel dingen laten zien in de stad. Dat, uh, dat is... Ja, dat is wel heel erg leuk. Dan krijgen ze een, ja. een gratis tour van, uh, van, van Ginger. Ja. Yes. <laughs> dat is mooi. Hey, ja. hey, dank voor jouw update, Ginger uit Cairo, Egypte. En veel plezier als, als de gasten langskomen... Uh, ja, dankjewel. Graag gedaan. Laten wij nog even mailen en uh, succes met, uh, met jouw werkzaamheden ook weer de komende week. Oké, okay, prima. Da dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Oké, okay. okay, hetzelfde dag. Yo. Dat was uh, Ginger uit uh, Cairo, Egypte. Ik had uh, gehoopt ook nog eventjes te spreken met, uh, met Robert de Vries uit Haiti. Maar uh, ja, de telefoonlijn die werkt niet meer. Ik, uh, ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Uh, daar vast later meer over. Uh, maar dat later, en dat is dan op zijn minst een week later, want wij zijn uh, helemaal klaar voor vandaag. Het was een interessante nacht met veel gesprek uh, over, over politiek, met veel muziek. Mooie, mooie weetjes over muziek. En uh, het afgelopen half uur dan met, uh, met Ginger uit Cairo, die ons even bij wist te praten over de situatie daar in Egypte. Dat het tot nog best wel chaotisch is en over haar werk. Voor ons is het klaar, maar uh, voor u nog zeker niet, want u kunt genieten van het uitgebreide Radio 1 Journaal.